Dit is door al Negens met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel is geschokt door het bericht dat de co van het gecrashed Germanwings-toestel het vliegtuig waarschijnlijk met opzet heeft laten neerstorten. Dit geeft de tragedie een nieuwe, schier onbegrijpelijke dimensie. Zoiets gaat ieder voorstellingsvermogen te boven, zei ze in Berlijn. Ook de topman van Lufthansa zei verbijsterd te zijn over het bericht. Hij zei dat over het motief alleen maar kan worden gespeculeerd.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 In 2009 was het overheidstekort nog 5,5%. Sindsdien is het gestaag gedaald. Oud-staatssecretaris Teven is weer VVD-Kamerlid. Hij trad samen met oud-minister Opstelte af vanwege de zogenoemde Teven-deal. Hij is vanmiddag beëdigd en gaat zich bezighouden met de portefeuille Buitenlandse Handel. Teven werd vandaag voor de vijfde keer Kamerlid. De eerste keer was in mei 2002. Het weer op de meeste plaatsen regen, staat een stevige zuidwestelijke wind... en in de loop van de avond trekt de regen weg. Maar vannacht vallen er weer buien met minima rond 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en vooral in het oosten nog een bui... en dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avond spits. Dit zijn de files die u zeker een kwartiervertraging opleveren in de Randstad. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knoop 10 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen, bij Amstelveen 4. A10, daar rijdt het langzaam tussen Geuzeveld en de Rai, in totaal 6 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Alfred Oosterbeek, 9. A15 Rotterdam-Gorken bij Stichtrecht oost 10. En bij Papendrecht nog eens 15 kilometer, maar dan richting Rotterdam. De A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en Overschie, 12 kilometer. Richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwen en het Plein 12 kilometer. A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Knoop het Lunette, 22 kilometer. En verderop tussen Hagestein en Noordeloos ook langzaam rijden en stilstaan.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 Antwoord. En jij bent erbij.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 On the dome. You miss a look in my mouth Ik ben een misselijke kind kind kind wats met je neuwe kid, Ik ben een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 Hold each other Lonely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 You're biting your tongue You've spent a lifetime